Dit is Juri Stubinitsky met het NOS Journaal. Prinses Maxima op handelsdag. In het gebouw aan het beursplein hebben vier handelshuizen met samen meer dan 100 handelaren hun intrek genomen. Of het echt een feestelijke dag voor de beurs wordt is maar de vraag. Analisten houden rekening met fors lagere koersen vanwege de onzekerheid over Griekenland. De nieuwe grote toezichthouder die de belangen van consumenten moet gaan beschermen gaat autoriteit, consument en markt heten, ofwel ACM... De organisatie moet in 2013 beginnen. De ACM is een fusie van drie organisaties die nu nog ieder afzonderlijk in de gaten houden of er wel genoeg concurrentie is en bedrijven geen prijsafspraken maken. Het zijn de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit. Het samenvoegen van de drie organisaties moet de efficiëntie vergroten en is goedkoper.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 waar een kwart van de ernstige ongelukken op provinciale wegen gebeurt. Met een speciale testauto wordt bekeken hoe veilig een provinciale weg is. Het wordt aangegeven met een sterrensysteem. Bekeken wordt onder meer of er bomen dicht langs de weg staan en of er onoverzichtelijke kruisingen zijn. De ANWB hoopt in 2013 alle provinciale wegen in kaart te hebben gebracht. Het weer overwegend zonnig in het noorden wat sluierbewolking. Die trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden.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 Bij Bladikum 4 kilometer en bij de Afrit Bunschoten 3 en richting Amsterdam bij Bunschoten 5 kilometer. A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude 5 kilometer en op de andere rijbaan staat de file van 3 kilometer. A8 naar Amsterdam bij Oostaan 5 en op de A9 richting Amstelveen daar staat 7 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. A10 de ring Amsterdam tussen Schelling en Wouden knoopend Watergasmeer 3 en op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Woerden knoopend Oude Rijn 6 kilometer. En vanuit Arnhem richting Den Haag bij Maarsbergen 5 en ook 5 kilometer voor Den Haag Malieveld. A16 richting Rotterdam op de parallel rijbaan bij Rotterdam Centrum 4 kilometer en de A20 naar Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4 en verderop ook 4 kilometer voor knooppunt Gouwe. Van de Velse tunnel op de A22 is één tunnelbuis afgesloten vanwege de hoge vrachtwagenverkeer. Wordt via de andere tunnelbuis geleid. Richting Velsen staat inmiddels een file van 3 kilometer. A27 Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Bilthoven 4 en op de A28 naar Utrecht 3 kilometer bij Leusden. A44 in de richting Den Haag 3 kilometer voor Wassenaar en op de N57 Oudorp richting Rotterdam bestaat voor de aansluiting A15 3 kilometer. En op de N201 Zandvoort richting Uithoorn bestaat door werkzaamheden voor de aansluiting A4 3 kilometer.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 Oké, mijn collega Albert Javors die dan de plaatjes aan het uitzoeken is, denkt hij: zal ik hem draaien, zal ik hem niet draaien? En dan haalt hij hem weg en dan komt hij weer terug. Nou, zo dadelijk gaan we gewoon horen. Je de zoekmachine aan het begin van u twee van Samsport op zaterdag met mannen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 Dat was het eigenlijk voor dit jaar nog een korte berichten tussendoor. Genoeg reden om te blijven luisteren. Houd die pen en papier bij de hand. Want er zijn nog genoeg evenementen waar wellicht iets voor u tussen zit. Dus dan heb je pen en papier en dan u gelijk alles opschrijven. En natuurlijk veel zomerse muziek. Ja, dat dacht ik ook. Je hebt er weer eentje uitgekozen, Albert-Jan. Wat was nou de twijfel aan deze plaats? Wil je het er wel even weten? Nee, dat was even van... Ik had een andere in mijn hoofd, maar die kon ik niet vinden. Oké, nou deze is ook goed. De Buono goed. Social Club in Cuba. De Club in Cuba. Aquí puedo ver ...dan uh, das de jonge man in de studio van uh, CFM. Krijg je niet, niet warm van, Willem? Krijg je er niet warm van, nee? nee? Wij wel, wij wel. Ja, wij wel. Oh, die Willem. Oh, oh Willem. <laughs> <laughs> Geef nog even een showtje weg. We <laughs> de de Bonavista Social Club. Snel over naar Joop van voor het voetbal. Joop. Ja, want we zwaartuilen nu de 43e minuut... ...en Zandvoort staat uh, 0 1 Toen jullie naar het Wereldbus luisterden... ...toen... Uh, het is best een fout nog aan, aan de basis, zoals we zeggen. Uh... ...en de splits van uh, Opeldoers Steeg die bal aangespeeld... ...het heeft een oortgeleid uit... het was gewoon heel simpel om die bal achter... ...boer de te schieten... ...en Sandvoort die staat dus nu met uh, 0-1 achter... ...en probeert uh, alles te doen dat kan... ...maar de balcirculatie is te ...ze kunnen de bal nauwelijks in de ploeg houden... ...en de net was uh, Daniel Arends... ...helemaal alleen voor de keeper... ...en hij schiet er gewoon naast het doel... ...ja als je dat soort kansen er niet inschiet, ...dan, dan, dan uh, ga je gewoon uh, loop je achter de feiten aan... ...en dat moet natuurlijk niet... ...Sandvoort moet nu wel een beetje meer zelfvertrouwen krijgen... En, en dan gewoon proberen om toch maar even dit die bal goed lekker te spelen. We dus zitten hier een goede plaats, slaverns naar een mol en die gaat vier en benk de verdediger. Klokoos over de zijlijn. De hoogte van de 16 meter gebied van uh, de gasten aan Zandvoort. Jan Zonneveld uh, gooit in, naar Maurice Mol, halve de achterlijn, probeert zijn man te passeren, dat doet hij altijd. hij uh, heeft twee mannen op zich heen. dan ja, kijken of hoe hij eruit komt. Uh, dat gebeurt niet. Dat gebeurt wel. Ja, ja, ja, hij rubbelt zich er toch in langs. Dan komt weer twee andere mensen tegen. Waardoor hij nu op het doos de bal heeft en heel rustig kan gaan uitverdedigen. Drie man uh, voorin van op het doos. Vier man van achterin. En dat komt hij aan aansluiten. En dat is een slechte paas. Uh, Ronald Kalers, die kan niet en nu is pas Lemmens, die speelt daar even kijken. Jans van het veld aan, kijk nee, Petit van de oort en de oort. De rechterkant van het veld bij Nijtsenberg in de voeten. Waar geloof ik wijding, de verdediger en de berg die ligt te kaperen van de pijn op de grond. En dat is natuurlijk weer heel ver van de duk gedaan. Dat zal je altijd zien. En de, de verzorgers zo'n Zandvoort uh, rond van, die schieten uh, allemaal niet eens. Oh, ze staat er ook de bericht, dus het gaf wel al allemaal wel mee met met Dijon. Ja, een beetje pink Maar goed, uh, santen mag dus hier prijs op gaan nemen. En even kijken wie dat gaat doen. Ik denk van de Oort. Dat staat niet achter de dus Ja, peter van de Oort staat niet die bal nemen. de uh, lucht een luchtwacht van voor. allemaal voor het doel van, uh, van op de douche. Dan gaat hij wel komen. Hoog in de doelmond. En uh, geen kracht zitten erachter, en hier gaat hij ook de achterlijn, en is zit op de corner voor Zandvoort. Uh, voor Zandvoort aan de linkerkant van het veld, en zo te zien gaat de Naarsjeburg die ook nemen. Ik hoop dat hij nou een beetje beter die corners naar voren kan krijgen, want de laatste keer was dat allemaal veel wat laag, uh, allemaal zo een beetje kniehoogte, redt hij weinig aan. Er werd de bal nu gereed, en uh, zo meteen zullen weer al die patronen van de spelers van Zandvoort in die 16 meter gebied, zoals we nu te zien zijn. Dan gaan ze komen. Dan gaat die bal ook komen. Iemand dan? Ja, wel iemand kijken je Ja, tegen dan, hij komt zo huis hoog over van de hoort hij stond eigenlijk een meter of drie voor het doel, maar hij krijgt het verkeerd, hij krijgt een boog op zijn hoofd, niet op zijn voorhoofd. En daardoor gaat die bal omhoog en hij ging over het doel heen van Eppendouch. Pardon. Uh... De kieper, die uh, maakt geen haast, want hij voelt natuurlijk op uh, enig moment rust kan zijn en legt die bal nu cijfer neer op de uh, 5 meter lijn om die bal weer in het spel te gaan brengen. Gaat die komen? heel ver weg, op de helft van Zandvoort Pas Lemmens komt hem weg uh, Maurice Mol die kan hem overnemen Mol naar Van der Oort, van der Oort. Uh, Mans, weer in Mans naar Mol, gaat over de zijlijn, onzorgvuldig gespeeld. Uh, ja, dit, maar het is de laatste uh, half uur zo'n beetje verzond, het, is, het zijn niet zuiver genoeg, uh, weinig, uh, ja, dit zit er eigenlijk in, laat ik het zo zeggen. Het uh, is allemaal net, het is net niet. Uh, nu weer over de zijlijn, of nu over de zijlijn door, uh, Peter van der Oort, en uh, nog weer mag, ik begrijp dat ik de niet afsluit, want er is bijna niks gebeurd en uh, hij laat mij spelen. Goed, mans. Maar ja, van, van de oor. Ik ben er niet bij, over de zijlijn geweest, op het dus nog weer gaan gooien. Wat bedoel ik nou? Dat is een, een, een baas in de diepte die te scherp is, waardoor uh, zijn medespeler die bal gewoon niet op tijd kan halen en die bal dan over de zijlijn gaat. Uh, Goo je. Ook henaast Schrijdschutter vraagt de bal. Ja, Schrijfschutter vraagt de bal. Einde van de eerste helft. Standvoort staat met 0-1 achter. En hij zal het een ander met moeten tappen om deze wedstrijd de drie punten in eigen huis te houden. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks voor de tweede helft komen we uiteraard weer bij je terug. SP Sanvoort helaas op achterstand tegen Oppenes. Tussenstand 0 tegen 1. En straks het vervolg van die wedstrijd. Lekkere dansmuziek zo op deze zaterdagmiddag. En het is warm als je gaat dansen. Oh, nee, nee, bij een kan niet Willem. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, als je op straat staat te dansen, dan ga je toch behoorlijk zweten, denk ik. Zo dadelijk gaan we naar de evenementenagenda. Maar eerst nog even een ander uh, kort bericht, hobart Ja, luisteraars, meestal staan we stil bij dit weekend en de komende activiteiten. Maar in dit geval wil ik gaan nog even teruggaan naar afgelopen zaterdag 24 september. Want toen was er een optreden van uh, Ruud Janssen in de Krocht.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 De sueño amo Sancho que del universo voy a construir un barco para que en del sueño eh. en el universo negro como leva van puro construir de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a che nuestro amor es el Por nuestro amor viviremos Vamos. en un universo negro como le van no a más puro voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro en una noche cerrada voy a dejar del tiempo ciudad a tu lado que nuestro amor es eterno Celia Cruz en Mark Anthony. En een lekkere zonneschap op zaterdagmiddag bij CFM. We zijn een beetje over tijd. Oh, Gelukkig geen drie maanden. Nee, nee, nee, nee, is goed. Maar daar komt ie aan. De evenementagenda: door Zandvoort en de regio. Wat kunnen we de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen? We nou, ga het horen. We hebben al een aantal onderwerpen voor dit weekend uh, besproken. Hè. Twee dagen uh, kunstkracht 12, open atelierroute door Zandvoort. En uh, u kunt een brochure halen bij de buzz halte en dan een, uw eigen route uitstippelen. En dat is nog tot zes uur vanavond. En morgen ook weer vanaf half twee tot zes uur. We gaan straks nog even bellen hè, met Marjan Rebel. Uh, even kijken uh, hoe het loopt en hoe het uh, gaat. Uh, wat hebben we? Garnalenpellen vanmiddag natuurlijk, de tweede voorronde van de Zandvoorskampioenschap. En dat, begint in, dat is op Talassa op het strand en dat begint om vijf uur. Dus als u zin heeft in wat garnaaltjes happen, dan zou ik zeggen, gaat u naar het strand, naar Talassa om vijf uur. Of karo vijf, want dan zijn de eerste granalen natuurlijk gepeld, hè. Dat, die moeten er we ergens zijn. Goed, vanavond kunt u ook dansen op de openbare dansavond. Danscentrum Rob Dolderman uh, uh, organiseert dat in de krocht.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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 met mijn vrouw Drew. Uh -huh. Aha, en Destiny. Charlie's Angels, kom op.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 Okay, okay. Dat was Destiny Stelt en Independent Women, een plaatje van alweer vele jaren geleden. Inmiddels kwart voor vier geworden tijd om te gaan naar het voetbalveld van SV Zomvoort. De tweede helft van SV Zomvoort tegen Opendoes met Jan van Jop. Ja, het is hier ja, spannend. Er druk op de doel van Opendoes. Je moet natuurlijk gelijk komen. En uh, we net een dot voor de kans van Chris Jorgen, ingevallen voor Daniel Arendt. Uh, ...maar die bal ging gewoon voor langs. Toen was de, de kans helemaal verdwenen. Eerst was het, uh, Maurice Mol die net schamte met zijn hoofd, en ook niet erin. En toen die schuiver van uh, Chris Jorgen. die gewoon voor langs ging. Twee stoppen voor Zandvoort. Alles Zandvoort op twee 3 drie na. En staat nu in het 16 meter gebied Elberdus. Sean uh, uh, Keur, ook in de doelmond, wordt uh, proberen weg te koppen en het wordt een corner. Corner gekocht door uh, de middenverdediger van op het dus Nu eh, mag Zandvoort op de rechterkant gesteld een corner genomen En dat wordt uiteraard weer door Nijsjeberg gedaan. En uh, de luchtmacht van Zandvoort. verzamelt zich op de rand van de Sissimeter. Om te kijken of die bal erin gelopen kan worden. Nijtseberg, die uh, geeft een teken. Dan gaat iedereen lopen. Dan gaat die bal komen. Goed. Nee, een halve meter naast de paal. Heel erg jammer, dat is bij 1-1 geweest, maar die bal die rode naast het doel naast het doel. En, dus. en Oppoes mag nu wel gaan in het spel brengen, de titel van de uh, Oppoes. Staat tegen de zon in de spelen, ook met een kettle. Ja, dat is wel Sanders natuurlijk. Het begint hier een ietsje ja, cooler te worden, er komt een luchtbriefje nou. En dat is misschien wat zo prettig voor de heren voetballers. Verderuit Precies in de voeten van de spenten, een spits van Badoes. Uh, en die weten er wel weg mee. Nu is de bal in naar rechts. Nu uh, steeds op Badoes, uh, in balbezit. Uh, doorgebroken spelen daar, daar ja, gaat er steeds meter geliep in. Komt hij er ook? Ja, komt er ook, een speelt de bal voor. En daar staat iemand van zijn eigen toekom, zowel van zowel met trick van de Hoort, maar hebben we het gelukkig gemist, want anders uh, had hij misschien wel in tweeën gelegen, die zijn been, en hij is nu bij de Mans, naar uh, Nijtsenberg, naar aan de rechterkant van het veld, op de helft, van op de douche, We hebben uh, weer Mans ingesteld, om weer een man kwijt te raken, dat lukt niet, en nu zijn keur. keur, Lange bal, nee, ja, breed leggen, weer de kisser, nu aan de linkerkant van het veld, Zandvoort, dat uh, die druk, voelt het op, moet staan met 7, 8 man, Zijn schaal voor het doel van uh, Op die bal van achter 5 meter lijn in het spel brengen. We hebben nu gespeeld. Even kijken. 13 minuten in de tweede helft. oftewel de 58ste minuut. Transport, Twist. Zet nog steeds met 0-1 achter. En we gaan nu terug naar het studium. Dat is moeilijk uit te kunnen brengen. Dankjewel Jan Hoop op betere berichten. Dat FSO goed gaat scoren natuurlijk. Daar wachten we op. Yes. Ja, ja, ja, ja. Albert-Jan? Ja, ja. Ja, mooi, mooi ja, voorgesprek gehad. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, uh, ik, heb, ik heb er even op de rug gelegd. Uh, we gaan overschakelen naar Marianne Rabel, een van de exposanten van Kunstkracht 12. Marianne, Goedemiddag.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 Oké, okay, nou uh, tot hoe laat ga je vandaag nog uh, door? Nou, het is tot vijf uur, geloof ik. Ja, nou dan. En ik, en, en ik Jij zegt denk het toch wel aardig weer wat uh, trekjes rond mijn uh, smaakleren te krijgen. <lacht> <lacht> het zou wel. Uh, ik denk dat ik daar nou gewoon sluit. En dan morgen weer vis en fruit op. En dan vanavond ook maar een beetje genieten.